Kleur en beeld laten voeden aan mensen die moeite hebben met visuele informatie. Dat kan. Het is dus bewezen dat werken met tactilla kleurherinneringen terugbrengt bij mensen die al jaren geen kleuren meer zien. Nou, degene die dat ontwikkeld heeft is Jofke van Loon. Hallo Jofke. Hallo. Ja, leg eens even uit. Uh, tactilla, ja, een mooie benaming. Waar komt het vandaan? Ja, tactila uh, verwijst naar tactiel. Het wordt alleen met een K geschreven. Uh, en het is een merknaam voor een uh, uh, kleurensysteem wat je kunt voelen. Dus mensen die uh, geen beleving bij kleur kunnen hebben omdat ze kleur niet kunnen zien... kunnen toch een gevoel bij kleur ontwikkelen door dit kleursysteem. Uh, ja, en dat heb ik tactila genoemd. Dus dat is uh, een merknaam. Ja, en het is dus nieuw, want het, het, het is nog niet zo lang uh, eigenlijk. Nee, ik ben hier uh, eind 2013 mee begonnen, onderzoeken gedaan uh, naar die texturen, uh, prototypes ontwikkeld, die heb ik uh, begin 2015 gelanceerd. En er uh, zaten nog wat uh, dingen in die verbeterd konden worden, dus nog doorontwikkeld, in 2016 de take-off gedaan. En uh, ja, nou uh, ben ik uh, ver om de methode over te dragen aan eventuele andere organisaties... Ja. om daarmee te gaan werken. En wat betekent dit voor, uh, voor de mensen die uh, deze beperking hebben? Want dit is erg belangrijk, denk ik. Ja, nou, lijkt mij wel. In ieder geval ook de mensen die... Uh, ik, ik ben dus kunstenaar en ik werk met, uh, met de doelgroep. En uh, als ik hen iets wil uitleggen over kleur of beeld... dan ga ik dat doen vanuit mijn persoonlijke beleving. En zo is dat meestal het andere... ...andere mensen gaan uitleggen wat een kleur of wat diepte bijvoorbeeld inhoudt... ...zoals de meeste mensen dat zien. En sowieso wordt er uh, ja, voor deze doelgroep, dus mensen met een visuele beperking... ...en volgens mij voor heel veel andere doelgroepen... Uh, ...door andere mensen gedacht wat logisch is. En dat wordt allemaal gedaan vanuit de logica van de meeste mensen. Dus in dit geval ziende mensen. En dan gaan we vanuit dat de, die logica uh, de ware is, terwijl dat er natuurlijk veel meer uh, dingen te ontdekken zijn. En wat ik wil is dat dus mensen zelf de keuze hebben om uh, ja, te ontdekken wat kleur inhoudt voor hen, zonder dat de uitleg uh, afhankelijk is van associaties van anderen. Dus bijvoorbeeld een aardbeien is rood of een banaan is geel. En dan ga je er al uh, iets aan hangen. Uh, uh, ja, en dat is dan gebaseerd op wat iemand anders vindt. Ja. Dus ik heb ook je objectieve eigenschappen van kleuren. Zoals warme kleuren, koele kleuren, stralende kleuren. Zwart is een gewichtige kleur, geeft gewicht aan aan de vorm. Dus het voelt zwaar aan. Zo heb ik objectieve structuren uh, gezocht om het, uh, ja, kleurbeleving mee te geven. Zonder daar uh, persoonlijke associaties aan te hangen. En zo kunnen dus uh, mensen die kleur niet kunnen zien toch een gevoel en een emotie voor een kleur gaan krijgen en misschien wel een smaak ontwikkelen. Um, ja, Sowieso is dat belangrijk denk ik, want we leven in de visuele maatschappij en het is erg fijn om te weten waar mensen het over hebben en om daar op je eigen manier over mee te kunnen praten. Yeah. En het is ook handig om, uh, ja, om kleuren te communiceren, dus dat is eigenlijk gewoon een praktisch dingetje. ...dat je met de stickertjes van die texturen bijvoorbeeld dingen kunt markeren... ...en dan weet je wat voor kleur het heeft. En dat zou je ook kunnen doen met bijvoorbeeld braille sterkertjes... ...of je hebt ook tegenwoordig gesproken media. Maar dan gaat het alleen over het woord. En een woord zegt natuurlijk niks over wat een kleur is. Nee. Dat is alleen een paar letters, hè? Ja, inderdaad. Nou, volgens ja. mij ben jij een trots iemand, want dit is, uh, dit is volgens mij echt revolutionair wat je bedacht hebt. Volgens mij ook. Ik ja. heb er nog niks over kunnen vinden wat uh, vergelijkbaar is. Dus, nee, nee, Ja, en nou, nou, wordt er, nou wordt er een symposium georganiseerd, wat ook mogelijk is gemaakt door het VSB-fonds. Dus dat wil ook wel wat zeggen, denk ik. Ja, ja. Uh, Wanneer is het en hoe kunnen we daar uh, ja, kennis van nemen? Komende zondagmiddag is er een symposium uh, in de Poorten in Tilburg. Dat is een uh, oude kerk die is omgebouwd tot uh, uh, ja, multifunctionele accommodatie. Dus in de grote hal staan allerlei informatiestands en presentatiemiddelen. En achterin is een uh, zaal waar uh, zeven sprekers gaan vertellen wat voor hen tactila betekent. Mensen kunnen vragen stellen vanuit de praktijk of interesse. Uh, het is inloop van kwart voor één tot half twee. Dus drie kwartier. Uh, dat is afgestemd op de bus die voor de deur stopt. Dan kunnen mensen twee keer uh, ja, binnen die drie kwartier zeg maar, de bus nemen. Eventueel. Uh, het is gratis parkeren in de straat. Dus ik heb gekeken naar toegankelijkheid. Rolstoelvriendelijk uh, is het gebouw. Dus uh, nou, om half twee beginnen we. Dus het is prettig als de mensen in ieder geval voor die tijd uh, binnen zijn. Want, uh, ja, we gaan veel, uh, veel vertellen en veel uh, meegeven. En het is fijn als, uh, als iedereen op tijd is en alles meekrijgt. Nou, dat is een hele hoop informatie. Nou, mensen ja. moeten maar even kijken op de website. Tactila, zo noem je het, hè? Ja, tactila met een k. Met een k, ja, inderdaad, Daar kunnen mensen informatie vinden. En ze kunnen eventueel ook laten weten van tevoren dat ze komen. Hè? Want jullie ja. willen ongeveer een idee hebben van wie er allemaal naartoe komt. Waar kan ja. dat heen? Um, tactila.com en dan agenda, dus dat is een aparte knop. Daar staat informatie en ook een link naar het e-mailadres. En je kunt ook rechtstreeks, als je nou enthousiast bent en zegt, nou ik wil me aanmelden, kun je ook rechtstreeks uh, mailen naar info Dat komt bij mij binnen en dan uh, weet ik uh, ja, hoeveel mensen ongeveer gaan komen. Het is ook... Uh, ja, een bepaalde zaal waar uh, niet uh, ontelbaar veel mensen binnenkomen. Dus we moeten een beetje met de logistiek rekening houden. En dan willen we ook graag weten of er mensen in de rolstoel komen of eventueel een geleidehond meenemen. Zodat we daar ook uh, rekening mee kunnen houden. Oké, okay, nou dankjewel Jofke. En uh, ga door met het goede werk. Want dit ja. heeft volgens mij een groot vervolg, want er zijn nog veel meer mogelijkheden. Denk het ook, ja. Dankjewel hè.